Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Gelderland is volop bezig met onderzoek... naar een explosie bij het Israëlcentrum in Nijkerk. Wat er gisteravond ontploft is nog niet bekend. De schade valt mee en er is niemand gewond. Het gebouw is van de stichting Christenen voor Israël. Er worden lezingen gegeven en er worden Israëlische producten verkocht. Afgelopen tijd waren er diverse Israëlische en Joodse instellingen... doelwit van brandstichting, explosies en bekladding. Zowel Iran als de Verenigde Staten is al altijd op zoek naar een bemanningslid van een Amerikaanse straaljager. De F-15 zou gisteren boven Iran zijn neergeschoten door de Iraniërs. Eén bemanningslid is gered, de tweede wordt vermist. De Amerikanen voeren een operatie uit om hem in veiligheid te brengen. Iran wil de Amerikaan in handen krijgen en looft tienduizenden dollars beloning uit voor wie hem vindt. Een andere Amerikaanse militair vliegtuig, een A-10, stortte gisteren neer in de Persische Golf. Volgens Amerikaanse media werd de piloot gered. Het aantal aanvallen van wolven op vee lijkt na een aantal jaren wat te dalen. In het eerste kwartaal waren er 255 meldingen. Een jaar geleden waren het er 385, meldt de ANP. Een duidelijke verklaring voor de daling is er niet. Maar mogelijk hebben boeren meer maatregelen genomen om hun vee te beschermen. Ze kunnen daarvoor gebruik maken van subsidieregelingen van de provincies. Meer boeren hebben zo'n subsidie aangevraagd. Dan nog het weer: zon en wolken. Vanmiddag meer bewolking en wat lichte regen. En het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersinformatie.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 komt langs over Zandvoortse veteranen. Babbelwagen Ontoer, Sonja Koper. In de tweede uur praten wij met het nieuwe raadslid van de VVD, Roeland van Kaspel. De kolom van Neil Gunjerli wordt hier gedraaid. En als afsluiter komt pastoor Putter iets vertellen over de paas en de paasgedachten. Heren, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Er wordt op het ogenblik niet geschuurd en geveegd? Straks weer. Zit het bij... <laughs> Straks weer. We zitten met jou in de studio. Ja, dat moet ook hè.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 En uh, zodoende zijn we met elkaar in gesprek geraakt. En uh, nou. toen Job nou, erbij. ja, Job die uh, Job werkt met ons. Dus uh, wij zijn zeg maar de expertanten. Uh, maar Job is ook een jongen die natuurlijk heel lang op het strand gewerkt heeft en uh, van de hoed en de rand weet. Dus uh, het is gezellig en leuk. En goed, goed, dat, goed dat, die, dat hij erbij is, ja zeker. Ja. Hey, hoe, uh, hoe trof je dat aan toen je daar binnen kwam? Um. Ik, ik heb in ieder geval heel het heel zand gezien. Maar. Nou ja, het was natuurlijk het was niet best, zeg maar. Um, we hebben echt wel uh, wat moeten uithalen om het, om het weer een klein beetje op te kalavateren. En uh, ja, daar dat zijn we eigenlijk al, al, al dik anderhalve maand mee bezig. Met, met scheppen en uh, daken en vloeren. En, uh, we hopen alle achterstallen onderaan dus.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 Ja, nee, ik had het trouwens has is al gemaakt met, met Kees. Ja. Kan je daar met z'n drie aan, twee tenten? Vast wel. Hoop personeel of neem je personeel mee? Ja, de constructie daar zal iets anders worden. Dat we gewoon mensen ook die gewoon zelfvervilling laten doen. Dus mensen die, ondernemers die, die het zelf gaan draaien ook. Mm -hmm. en, dat, nou, daar hebben we wel een idee over. Nou, ik, ik vraag dit omdat ik overal zie, en ook bij strandpavioenhouders, een gigantische tekort aan personeel. Dus er moet echt wel, er, ergens moet dat er toch vandaan komen. Ja, maar het is heel leuk om bij ons te werken. <lacht> dus, dus dat gaat goed komen. Nou, ik heb, ben niet van, niet van plan te gaan werken, dus ik kom niet. Ja, bij, <lacht> deze ik <lacht> bij deze doen nog een oproep. Bij ja. deze een oproep. En bij wie kan je je melden? Met Tim. Met <lacht> Tim van Nes. Met Tim van Nes. Ja. Uh, goed. Dit is uh, komende. Uh, al een beetje als afsluiting. Wanneer denken jullie open te gaan? Deze maand.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 Houden we vast. Prima. Dank je wel. Oké. Okay, Hoi. I need ...is Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Het was weer een aardig muziekje, maar welke was het nu? Dit was Oosebici. met uh, Sunshine Day. <laughs> ja, dus al die muziekkeuzes die. Daar ben ik er van maken, weet ik ook niet. Oké, okay, nou <laughs> dan gaan we wel weer verder horen. Aangeschoven is uh, Wim Wetheim, voorzitter Stichting Veteranen Zandvoort, moet ik zeggen. Zo is het ben. Welkom. Dank je. Pak de microfoon een beetje uh, bij je. je kunt... <laughs>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 Die bepaalde wie, uh, wanneer een veteraan was en ook welke voorzieningen ter beschikking werden gesteld. Maar eigenlijk kwam het neer op het feit dat die veteranen steeds serieuzer werden genomen. Ook al waar dat geen missies uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, over die missies gesproken. Uh, ik heb nog steeds een, een soort beeld voor me. En dan heb ik het even over Libanon van uh, mensen die met een uh, taarrep om de lantaarnpalen stonden. Dat is net zo heftig natuurlijk. Zeker, zeker. En uh, het is ook bekend dat enerzijds het er was, er was en is veel geweld in die, tijdens die vredesmissies, dat kan echt voorkomen. Maar uh, een ander aspect is wat nog een beetje uh, onderbelicht is, is het gegeven dat, dat noemen ze het Blue Helmet Syndroom. Uh, dat die, die, die, die bijvoorbeeld vredesmissies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 blauwhelmen mm -hmm. en speelde. Nou, Dat klikt nog wel door, hoor. De NATO-missie uh, was echt gericht op, uh, op actie. Yes. En de uh, United Nations was meer gericht op, op peacekeeping... En, en, en, en, en waarnemen, maar dan wel met de gewin in je handen. Exact. Dus maar je mocht niks...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 Ja, het is allemaal ja, enforcement. Het in ieder geval, het, enforcement. Enforcement. Het, af, het afdwingen van. Exact. Ja, omdat het, er zit al een heel groot verschil tussen. En dat het onder de blauwhelmen viel, dat was een stuk moeilijker. En onder NATO was het een stuk makkelijker. Exact. Die nato militairen mochten veel meer doen. Mochten ze zelf beschermen. En, en de, zoals het zo mooi heet, de geweldsinstructie. Wanneer mag je schieten, waar mag je schieten. Die was toch aanzienlijk vrijer voor de NATO-missies. Mm -hmm.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 wie er werkelijk veteraan is. Mm -hmm. En als wij het organiseren... zit daar dus eigenlijk altijd ook de gemeente tussen. Is het zo dat um, defensie-veteranen aanbrengt... of moet je jezelf als veteraan aanbrengen? Dat is een hele goede vraag. Want um, ik krijg met regelmatig wel um, berichten... ook van het Veteraneninstituut en van de gemeente... dat er nog mensen gemist worden. Gelijkbaar mm -hmm. is die administratie toch ook niet helemaal...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 Vliegdekschip. Vliegdekschip, daar heb je het. Even corrigeren. Is, Vliegdekschip. Het is, als marineman weet jij hoe dat, hoe dat precies in elkaar zit. Maar uh, hij is daar uitermate trots op. Hij is zeer... Uh,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 dat waren eigenlijk een soort vuurpijlen. En als de brandstof, de brandstof op was, dan kukelde die naar beneden. Dus wij, konden, wij zagen ze wel aankomen. En zolang dat vlammetje nog achter die brandde, wisten we, nou, die gaat niet op ons kopje neervallen. En, um, wat, me toch, wat me bij al die missies... Um, um,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 Ze als de nacht te gaan, het is wie verwacht van mijn moraal Brussel was toen nog een bruisende stad, Brussel was toen oh la en En oh Brussel was toen nog een ruisende stad, Brussel en Brussel was vrij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 Komen de verhalen los van, oh, de, de, ik mocht niet thuis komen, want er stonk ik. Uh, <laughs> dat soort verhalen. En van het ene verhaal ga je naar het andere verhaal. Ik zit, um, ik zit even naar uh, de doelgroepen te kijken. Ja. Uh, babbelen over de modderkomen zijn natuurlijk wel mensen die al een tijdje meegaan. Ja. Heb je ook wel alle jongeren hè, die eens die, die komen kijken of, uh, of luisteren? Nou. En met jong zeg ik ook wel vijftigers, hè?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 dat is volgende week, dat is uh, komende week, ja. ja. Bij Jutters Hart. En ik heb uitgenodigd Teun vast te houden. Is dat uh, in de kerkstraat? Jutters Hart uh, rechtsboven? Nee, uh, Jutters Hart is bij de Hik, hè? Oh, bij de Hik, ja. Bij de Hik. Huis, Op in de kost, huis in de kost verloren. Juist, Huis in de kost verloren. Hik, Mag iedereen komen? Hik. Uh, ja, het is in, in, in principe is het voor mensen die daar.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 Um, ontour, dus echt op de locatie. Dat is, ja, daar kunnen mensen gewoon aanschuiven. Wanneer is de eerste ontour? 30 uh, april. 30 april. De oude Koninginendag. Hoe leuk is dat? als mensen daar. Koningsdag. Goeie, nee, maar het oude Koninginnedag. Oude He? Want ik speelde de Koningin in <laughs> uh, de spelen nog de van Lennepweg. Ja, ja. Je korte rokje hardlopen door het dorp en lopen. Hou op zaklopen. <laughs> uh oh nee, die is in, en dat is op de parkeerplaats uh, uh, in de straat. Dus ik laat hem niet op het uh, Flemingplein uh, staan. Waar is de parkeerplaats? Ja, ja, Dat is aan de andere. Kant, nou ja. aan de andere kant van het Ja. Op oh, ja. De parkeer, ja. Openbare parkeerplaats. Ja.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 <laughs> ja, heel goed Ben. Dankjewel. John, jij ontzettend bedankt. Dank je. En oh, veel ja. plezier. Dank je. I'm being followed by a moonshadow. Moonshadow, moonshadow. Leaping and hopping on a moon shadow. Moon shadow. Moon shadow And if I ever lose... My plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, we, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, it's yes, if I ever lose my eyes, oh, we, I won't have to.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 Won't have to walk home And if I ever lose my mouth All my teeth north and south Cause yes, if I ever lose my mouth Oh I won't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 What's in your tea? What's all this crazy question they're asking me? This is the craziest party that could ever be Don't turn on the lights, cause I don't want to see I'm not tall and i'm go